Jan van der Putten met het NOS Journaal. Negen Nederland-Buitenlandse Zaken heeft ze toegevoegd... aan de sanctielijst terrorisme, waardoor, ze, waardoor hun tegoeden zijn bevroren. Wat de negen precies hebben misdaan, is niet bekend. Op de lijst staan vooral Nederlanders... die zijn afgereisd naar landen als Syrië en Irak. Ruim duizend mensen hebben zich gemeld bij een juridisch adviesbureau... omdat ze willen dat Leen Bakker een hoogslaper levert voor 24 euro. De juristen gaan er vandaag praten met de woonwinkel. Het bed werd afgelopen weken einde per ongeluk met 92% korting aangeboden in de webshop. De hoogslaper kostte ineens maar 24 euro in plaats van ruim 300. Volgens het bedrijf was er sprake van een technische fout. Op het moment dat de prijs werd gecorrigeerd waren er al meer dan 1000 bedden besteld. Volgens het adviesbureau moet het bed worden geleverd, maar Leen Bakker weigert dat. Bij een brand in een woning in Delftzeil is een vrouw om het leven gekomen. De hulpdiensten gaan ervan uit dat het om de bewoonster van het huis gaat. De brand werd vanmorgen vroeg ontdekt. Omdat de brandweer vermoedde dat er nog iemand in het huis aanwezig was, werd er een traumahelikopter opgeroepen. Tijdens het blussen werd het levenloze lichaam van de vrouw ontdekt. De oorzaak van de brand in Delftzeil is nog niet bekend. Tientallen gemeenten overwegen maatregelen te nemen om genderneutraler te worden. Dat blijkt uit een enquête van de NOS, waar 150 gemeenten aan mee hebben gedaan. Een paar plaatsen heeft al maatregelen genomen, zoals genderneutrale toiletten in het stadhuis. Vorige week introduceerde de gemeente Amsterdam neutrale aanspreekvormen... die ambtenaren kunnen gebruiken om zo meer rekening te houden... met mensen die zichzelf niet als man of vrouw zien. 38 gemeenten zeggen daar ook over na te denken.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 zelf Inplannen en dan gaan we daadwerkelijk juist de mui in om te kijken. Nou, Oeh. hoe en wat? Hoe kan je ja, er nee. makkelijkst mee omgaan? Hoe moet je er juist niet mee omgaan? Nee, maar ja, en je als wij bootjes dan bootjes meeneemt, ja, precies. Een bootje en sowieso een zwemvest om, mocht het wel te zwaar worden. Je gaat nooit alleen, je gaat ja, altijd met een aantal collega's ja dan hou je het voor jezelf veilig. Maar goed, uh... Die kennis die jij spreekt, die uh, heeft kennis van zaken. Anders doe je dat niet. Nee. Jij oefent dat. Ja. Maar het gros van de badgast uh, stapt het water in en wordt weggesleurd. Ja. Ja. Ja. Raakt vervolgens in paniek. Zeker. En komt dan kracht kort om eruit te komen. Ja, dat lijkt me een absoluut. beetje de, de volgorde. Ja. Ja, ja, ja, zo zien we het helaas vaak gebeuren. Ja. Die, uh, die mensen die in die muit terechtkomen. En drink even in, in, in, in tijdspannen. Zo snel ben jij er nooit bij. natuurlijk. Nee, klopt. Daarom...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 Voor de rest, ja, vrij druk. Um, Zandvoort nou ja, zit zeg. vol. Zandvoort zit natuurlijk vol. Um, heel Center Park speelt ze wat uit, heb ik gehoord. Dus ja, nou, kijk naar buiten. De zon schijnt nu een beetje. Ja. Ik verwacht dat ik zo meteen wil... Het was vanochtend het iets, minder, was iets minder, maar ja, goed. Vanochtend was het inderdaad iets minder. Ik hoorde het op mijn slaapkamer aan aardig te gaan. Ik was op dat moment op het strand ah, met mijn hond. Ja, en ik werd ook overvallen ja, trouwens door het, het, door het water. Ja, Want ik, wat ik, stond even wat, ik stond even te kijken. En ik was een foto aan het maken van de lucht.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 Ja, daar werk ik wisseldiensten. Dus dat, uh, dat is uitstekend Dat sluit te mooi aan. Uh, met, met een hobby beroep uh, hier in, de, in het Zandvoort. Zo. Zeker. Dat is het uh, aanstaande week en week daarna ook weer gebeuren. Want het weer wordt beter. Ja. Dus het wordt weer wat uh, drukker op het strand. Ik uh, wens je veel plezier. Ik ja, ga niet zeggen veel reddingen, want nee. dat, uh, dat hoort niet. Nee. Dus uh, veel plezier en komig terug naar het, uh, naar het seizoen. Absoluut, grappig. Dankjewel. Dank je wel.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 Ik, ik had het dus ook gehoord, hè? want ik was buiten alles om. Het is om het is werd er tegen mij gezegd van, uh, god, er is een uh, gay uh, café gekomen in het dorp. Ik zeg, geen gay café. Ik zeg, hoe komen jullie daar nou bij? Kan je nagen, nou, dus dat, dat ja. speelt echt in het dorp, ja, het dat verhaal. Ja, heel erg in het dorp. Dus bij deze gaan we dat nu ontzenuwen. Ja. Het is, het is, het is een, ik ben gewoon gay vriendelijk, maar ik ben geen gay café. Precies.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 En toen dacht ik van nou, dan vind ik het ook wel leuk om dat, om dat ding zeg maar, die gevel zeg maar ook uh, te in die maken. kleur te maken. Ja, ja eigenlijk meer puur om kleur roze te houden. eigenlijk gewoon een, houden een, meisjeskleur. een meisjeskleur, dus het heeft ja, niks met gay te echt maken. Het is een beetje curly-curly, zeg maar. Maar je bent een eetcafé. Ik ben een eetcafé. Een ja. eetcafé, dus wat kan ik bij jou eten? Wij hebben elke dag een daghap en het varieert. Dus dat is gewoon een kwestie van uh, kijken. Omdat. Uh, Wij uh, hebben een, een, een site gemaakt voor de Facebook-site. Eetcafé Onder Rocks, Zandvoort. En uh, daar zetten we straks onze dagappen allemaal op. Oké, okay, dan is dat weggezet. Uh, Het is een gewoon lekker Normaal eetcafé café. waar iedereen <laughs> naar binnen mag van. Uh... Ja, ik las vanmorgen weer over dames en heren en de beste reizigers in de krant, dus dat vind ik ook wel eens een onzin verhaal. Oh, ja? Ja, je mag geen dames en heren meer zeggen, maar het is de beste reizigers. Het is een beetje wordt, okay. doorgegaan hoor, vindt vindt gaat, draait ik Het draait een beetje door. Te veel verschillen net. <laughs> iedereen mag bij jou naar binnen om te komen eten drinken. Ja, ik drinken wil echt wel een terras. uitstraling geven die, die je gewoon. Ja. <clears throat> ik wil voor iedereen open zijn.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 nou, ik vond hem, de, de, de woning was echt zo slecht, heel erg slecht, dus ik had het dus niet gedaan. En toen zei uh, de makelaar Edgar van, hey, er staat hier aan, aan de overkant verderop staat er nog eentje te huur. Heb je misschien zin om daar naar te kijken? Dat is wel meer jouw ding. Dus nou oké, okay, dus dan zijn we daarheen gelopen en um, maar eigenlijk volgens mij al binnen twee weken had ik mijn handtekening al gezet. Nee, nee. Ik denk, nou ja, wat de hel? Ik ga gewoon beginnen. Alles goed?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 En um, ja, eigenlijk uh, zat alles erbij. Nou heb ik natuurlijk wel mijn eigen ding erin uh, in gedaan. De, zoals de muren dus losgemaakt en veel banken erin gemaakt. Ik heb een beetje, ja, een beetje zen gemaakt, zeg maar. Echt wel heel gaaf. Tenminste, ik krijg ontzettend veel complimenten over mijn richting. Dus, weet je, nou ja, echt een lekkere leestafel en leeftafel, ja. Het is in ieder geval al uh, heel leuk dat daar een café in zit. Ja, uh, dat dit niet leeg staat. Van, van, van, ja, dat fietsen, van inderdaad fietsenwinkel naar restaurant en ja. café. Ja. <tie> over die fietsenwinkel gesproken. Er gebeurde nog wel eens wat uh, boven die fietsenwinkel. Ja, dat waren peestkamertjes, hoorde ik. <laughs> en ze denken dat ik dat nu ook heb. Ja, dus, nou, inderdaad, dat gerucht <tie> ging ook. Dus dat kan je ook gelijk even... Uh, bij wonen nee, gewoon boven. Ja, het is echt erg hè. Ik heb twee verdiepingen erboven. En de bovenste verdieping, daar, daar slaapt Pauline in het weekend en, um, en mijn kinderen die af en toe langskomen. En um, daar, daar, de, daarboven daar slaap ik gewoon op de 65 ja. vierkante meter. Nee, het zijn geen peeskamersjes. Ja. Ik mag op blij zijn. Dus ik zelf een paar uur kan slapen. Ja. Ik ben de hele dag beneden, dus er uh, valt weinig te pezen. Uh, ja, er wordt beneden er wordt ja. gepezen. Dus er, er wordt hard gewerkt ja. In, ja, in het erom. café. Dus snap, Zo is dat. Dat voor elkaar krijgen. Maar ik denk dat het ook komt omdat ik. Um, ja, er zitten natuurlijk drie ramen boven. En als ze naar boven kijken, ze kijken altijd naar mijn gevel. Wie er ook langs loopt, zijn zelfs al foto's van gemaakt. Gemaakt, omdat natuurlijk Betty Boep erop staat. Ja, en, Fantastisch. Ja, weet je, ik hou Helemaal heel leuk. erg van Betty Boep. En dat was gewoon een beetje onder rocks met Betty Boep. Het is gewoon een beetje in elkaar gezet ik door vind, mezelf. Ik, en... ik, ik vind die combinatie wel. Als je naar nou zo'n gevel kijkt, dat je dan denkt dat daar zo'n kamer achter zit. Ja, je je maar moet je ik hele van de Ik heb hebben. paars organza <laughs> voor, me, voor, me, voor mijn ramen hangen. Omdat ik het niet het oude wets wil maken. Maar ook weer niet... Nou ja, inderdaad, op de beestkamer wil laten lijken. Je kan ook drie bordjes bezet maken. Ja, of rode lampjes te ja. zo. Ja. Maar waar, waar kom light. jij vandaan? Dan? Ik kom zelf uit Almere vandaan. Ja, dus je hebt... De nou maar wat is dan je binding met Zandvoort? Is dat uh, toeval? Ja, helemaal niks, gewoon elke zomer dat we hier op het strand zitten. Nou ja, dat is, dat is ook, we ook een aardige stappen. binding ja, Vroeger hoor. waren we altijd aan het stappen in de kliksbaan en al dat zo. Ja.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 een uur of 1,5, 2 ben ik leeg. En dat vind ik ja. wel goed. Ja. Want hoe laat ga je dan weer open? Zochtens? Ik ga zo'n 12 uur 1 uur open. Ja. Ja. Voor Nou Ja, Volunt precies. Ja, ja. Een, uh, ja, dan mag je best... Ja. Dus, uh, je ziet natuurlijk ook... het leeftijdsverschil uh, bij jou en, uh, en de buren. Ja, ik wil eigenlijk wel een beetje... de 25, 30 plus uh, wil ik aanhouden.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 Themaavonden gaan we organiseren. We gaan uh, proberen, uh, ik wil wat voor de gehandicapten doen. Dus ik wil één avond in de week wil ik voor de gehandicapten uh, reserveren. Dat doe ik nu ook al. Ik, ik organiseer evenementen voor mensen met een beperking. Evenementen en dat um, doe ik op vrijdag, de eerste vrijdag van de maand in Ossmeer. Dat deed ik in Almeer in Amsterdam, maar daar ben ik nu mee gestopt omdat ik nu weer natuurlijk hier zit. Maar die in meer omdat mijn eigen kind daarbij zit, ik heb een autistisch kind en ik heb een schoondochter met Down syndroom.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 Karaoke wil ik er sowieso inhalen houden. En op zondagavond willen we straks gaan kijken of we een, een, een datingavond kunnen gaan organiseren. Dan wel voor gays.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 En, um, Ja, ik ben, ik ben wel best wel heel erg in het wereldje thuis. En zeker in, in, in Amsterdam. Ik ken bijna alle drag queens. En. Het is eigenlijk belachelijk ja. dat daar speciaal aandacht aan gegeven moet worden, vind ik persoonlijk. Dat is ook zo. Dat, dat, hoor, ook je, dat, hoor, zo. Je, dat hoor je eigenlijk uit, uit de, uit de scene zelf ook. Want ja. er werd natuurlijk heel erg hard geroepen. Ja, Zandvoort had drie cafés en een cave-strandtent. En die hebben ze nog, maar die zit verderop. Ja. Ik heb met uh, uh, twee jongens gesproken en die zeggen, dat hoeven wij allemaal niet meer. Wij willen met onze vrienden gewoon naar een café. Ja, ja maar dat is ook gewoon zo. Ja, dat dat dat, maar in Amsterdam is dat ook zo. Het wordt steeds minder hè? Ja, want uh, die op de zeedijk zijn ook al tegen zit nu maar maar één kroeg die alleen nog voor, voor de gees is. En, uh... Ja. de Engel en Engel Next door waar wij vroeger zaten met alle uh, drag queens shows en ja. op zondagavond en zo dat is, dat is weg en dan heb je de Lella Bell. nou ja daar komt ook alleen nog maar eigenlijk alleen maar gays ook niet echt meer de de de, de travestieten nee. en zo maar je ziet nu en weet je maar ze kunnen bijna overal naar binnen dus het, het, het, is, het is niet nou, meer dat is ook dat heel goed hoor. vind ik feesten voor zijn nee Precies. Is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 Heel Floris wordt leeggetrokken denk ik. Ja. Je ziet nou door die, uh, door die Pride at the Beach dat daar wat meer aandacht aangegeven wordt. En, uh, en dan, dan hoor je er ook meer over. Want het is natuurlijk jaren in zand stil geweest daarover. Ja. Uh, hoe sta je er tegenover? Tegen aanstaande maandag, dinsdag, oh, ik gemoeddag? heb er helemaal zin in. <laughs> ja. <laughs> ja, ik vind het geweldig. Ja, echt wel. Ja. Ik vind het echt heel erg leuk. Um, ik heb zelf zondagavond een lesbienneavond uh, georganiseerd. Dat gaat over heel uh, Facebook heen. Overal waar ik uh, maar lid van ben, daar staat hij op.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 En dat vinden ze erg. Want die mensen kunnen dus weer nergens heen. Die vinden het juist leuk om met al die meiden onder elkaar natuurlijk een leuke flirtavond en dergelijke te hebben. Ja, maar het plein was toch ook een. Ik uh, weet niet, hoe heet dat ook alweer? Ja, er zijn er echt heel veel Ja, waren dicht. Er heel veel dicht. Ja. Ja, ook ja. dat, het, het wordt allemaal minder. En dan heb je ja, het inderdaad gelijk allemaal, uh, de, de drag, de drag queens. De kunnen overal. En... Ja, die kunnen ja. overal terecht. Die hebben overal <coughs> ook het zicht.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 Heel Heel erg. De, de, en dat leeft gewoon. Leeft. In Amsterdam. Mensen vinden dat prachtig. Als, mensen, als, als de drag queens daar over de straat lopen, dan worden die toeristen worden helemaal gek. Ja. Iedereen staat hier. de ja. foto's. Eh, als je ja. daar op de dam zou staan, dan zou je geld, geld kunnen verdienen. Ja. Maar zouden zou vrouwen um, daar überhaupt behoefte aan hebben om zich dan extreem te kleden? Nee, juist niet. Drag king. Nou, ja, een beetje. Nee, uh, ja, uh, op wat voor vorm dan ook. wat vrouwen die dan drag king inderdaad zijn. Als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 van de LHBT en I is er ook bij gekomen. Ja. Uh, Aansluiten en meelopen. En daarna is het gewoon feest in het dorp. Dus we gaan dat wel zien hoe dat uitpakt. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop hoe dat het is het met de feest... roze Cadillac? <laughs> dat is nog niet gelukt. is oh. dus ja, nou een roze Cadillac voor ja, de Er is keddelek. er een hè. Dat moet er ergens heen rondrijden. Ik weet, ik, volgens mij heeft hij hier ook al door het dorp heen gereden. Ik heb geen idee meer. Ja, zo we wilden niet auto's. een Cadillac. We wilden eigenlijk meer. Ja, een open Cadillac. Ja, inderdaad. Ja, ja of, of een cabrio. En het is gewoon bijna nergens te krijgen. Ja, met chauffeur erbij, maar ik wil hem in mijn straat laten ja, nee. uh, uh, zien. Mocht iemand een roze auto ja. cabriolet ja. hebben, dan mag die geparkeerd. Ik heb overal voor oproepen gedaan. Shocking pink zo... auto gevraagd. En ze kunnen zich melden bij Rocks ja, in de uh, Halterstraat. Ja, graag. Uh, veel succes. We gaan nog één keer zeggen. Je bent geen nee. gay café, je maar je bent een, een gay... <laughs> je bent een gay zo. vriendelijk café. Ja. Mensen die kunnen... Iedereen kan daar gewoon naartoe komen voor de gezelligheid. Je gaat uh, allerlei dingen organiseren. Mensen kunnen op Facebook on the rocks met dubbel X kijken ja. en zich daar aanmelden als vriend. En dan krijgen ze alles wat jij in je programma doet. Ja, nou, die is ja, Dat is hem dus. Ja, ben heeft even op internet gekeken ja. naar de roze auto. De roze uh, auto. Hij, hij is er wel, maar goed. Hij heel veel wel, succes. We alleen met chauffeur. We wilden hem in de straat laten staan. Dus okay. vandaar uh, ja. dat het nog niet lukt. Nou, dankjewel voor het gesprek. Ja, dankjewel. Gesprek. En uh, we gaan ons best doen. Ik maak er wat moois van. Ja, dank je. lies when you're having fun, I heard somebody say, but if all I've been is fun, then baby let me go. A And call me up to say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 als dat verzameld wordt, ga, ga, wordt dat gewogen? Ga je kijken hoeveel, hoeveel ton je van het verand afhaalt? Ja, ja, dat klopt. Um, ze hebben zeg maar um, weegschalen waarin ze de vuilniszakken of de, de, de, het attribuut wat ze vinden aan een weegschaaltje hangen. En dan wordt het per item wordt het gewogen. Echt waar, per item? En, ja. Dus een vuilniszak dat wordt dat aan zo'n boei, ja, nou, zo boei wordt, uh, oh, ja. gehangen. Op die manier kunnen ze inschatten hoeveel kilo er opgehaald wordt. Hoeveel was het vorig jaar? Uh, ongeveer 33. 20, nee, sorry. Vorig jaar was er 19.000, bijna 20.000 kilo vuil opgehaald. Dat ja, is nogal. Met 2300 vrijwilligers ongeveer. Wordt het strand uh, smeriger of wordt het minder smerig? Ehm. Um...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 maar het, over het algemeen gaat het steeds beter met de Nederlandse vis. Ja, want vind je zelf ook dat er bijvoorbeeld minder uh, vuil op, op de kust dan bij Zandvoort uh, is? Bijvoorbeeld wat uh, uh, he, de touw, he, dat is ook iets uh, wat, wat altijd heel veel op de strand ja. lag. Ja, je, je merkt wel dat er een, een verschil is in soort afval. Het, is het nu heel erg op... Uh,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 Dus op die manier is het stort de win-win.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 zelf hun strand moeten schoonmaken. Als je kijkt naar uh, Wijk aan Zee of uh, Castricum of nog verder in noord Holland of Zuid Holland, Dat is vaak de gemeente die alle prullenbakken plaatst. De hele kust voorziet. Natuurlijk is het voor de ondernemer um, een eigen belang dat hun strand schoon is, want ja. anders... Ja, je ja, gaat niet op een vuil strand zitten. Bijvoorbeeld. Maar in, in Zandvoort is het allemaal heel zelfstandig erin. Het is wel iets, iets anders geregeld dan, uh, dan andere badplaatsen in, in Nederland. Ja, ja daar... Uh,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 een band komt spelen met, uh, met afvalinstrumenten. afvalinstrumenten, ja. dus een, uh, een band die... Gemaakt van, uh, van, van zooi. Ja, en het is super Le, gaaf, ik heb, ik heb al een kleine sneak preview gehad, maar het is echt super ja. gaaf. Ja. Het is een beetje, ja, goed, ik kan niet te veel vertellen, maar met water en, en nee. buizen en doen... Kom vooral echt, kijken. Ja. Nee, je, je moet Kom eerst bijlopen, ja. opruimen en dan mag ja. ik komen ja. kijken. Ja. Maar ja. Ja. goed, nee. <coughs> je, um, als je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 lange arm. Ja, die, uh, ja, Dat is toch geweldig. In ja, zeker weten. kost een paar miljoen. Maar... Ja. Nee, maar het is een heel slimme dag. Ja. En uh, ja, met zulke vernuftige dingen. Stofzuiger, uh... een trechter. Ja. Is het een soort uh, trechter. Uh, het is heel ingenieus. Ja. Alles wat erin komt, dat wordt dan verzameld. Ja. Ja. En uh, wat je ervan ziet, is dat hij steeds meer hulp krijgt om dat te financieren. Dus dat... Uh, Mensen dat, dat zien dat het belang ook. natuurlijk ook van in. Dus dat is uh, duidelijk. Ja, en er zit ook een heel commercieel achter, dingen achter. Als je vuil op, opruimt, dan is ook een grondstof. Dus het, het wordt ja. in de toekomst ook kan een Gebruikt ja, hier. en, en, en grondstof levert geld op, dus bedrijven zien ook echt wel de, de, het commercie erin dat het afval heel waardevol kan zijn voor de uh, ja, bedrijfsvoering. Als je, als je over 23.000 kilo praat, dan uh, kan je ja. er wat mee doen. Ja. Ja, inderdaad. En als het dan voor het oprapen ligt... ja, ben gek, ja, het, oprapen. Maar ja. Het, het blijft ja. wonderbaarlijk dat mensen toch uh, dingen laten liggen. dat Bijvoorbeeld kinderspeelgoed op het strand. Uh, emmertjes en schepjes. En dan denk je... Goh, dat, je neem je je toch, dat neem je toch mee naar huis. Ja, dat is ongelooflijk. Is je, dit is onvoorstelbaar. Is je, is je, ik nodig iedereen uit om na een drukke dag... bij mij op het strand en, en even een uur, half uurtje komen opruimen. Wat onvoorstelbaar. je allemaal tegenkomt. Het is echt ongelooflijk. Dat kan je allemaal Van, mooi in die, in die kinderspeelplaatsen uh, ja, verwerken. Ja, ja, ja, echt. Maar ook andere dingen. Hoor. Het is, Luiers... Het is, luiers maar de van baby's of, of, of uh, ja. maxicosi's ja. flessen. Ik kan me wel uh, voorstellen ondergoed. dat je de paraplu vergeet als het ineens mooi weer wordt, ja. maar zo'n zo, zo, nee. zo, zo nee. kinderbox nee. dat neemt je natuurlijk niet. En wat ik nog ook wel uh, vind, maar dat, dat zullen velen met mij vinden, is de, de sigarettenpeuken, hè, de filters. Ja. Ja, is Filtersigaretten een, uh, is echt een probleem op ja. het strand. Vroeger geen een asbakje mee, is dat ja. niet meer? Um, nou je hebt van die clippers. Um, ja, van die clippers, ja. ja. Die worden al uitgedeeld. Alleen. Um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 veel plezier. Ga jij nog ergens anders kijken? Uh, nee, maar ik ga wel zelf meedoen. Ik rijd uh, de etappe van uh, Langevelderslag Slag naar Zandvoort mee met uh, onze schoonmaakmachine. Die Dat we, is de, de, de, de vijftiende? Ja, de vijftiende inderdaad. En dan eindigen we dus bij het feestje bij ons. Alleen uh, ik, uh, ik ben dan als piraat verkleed bij die etappe om uh, van alles en nog wat uit te leggen over wat we allemaal vinden en, mm. de, en tegenkomen. Dus uh, om het extra leuk te maken, niet alleen maar saai uh, opruimen, maar ook even meer een dimensie geven aan. Hoe laat met, uh, begint de etappe in uh, Langevelderslag? Uh, dat is een klein beetje flexibel. Maar um, ja, normaal alles kun je vinden op de website. Ik geloof dat we om een uurtje of negen al uh, gaan, gaan beginnen daar. Houden jullie dan ook rekening met zo'n datum, met het getij? Hoe dat loopt? Uh, nee, dat is uh, eigenlijk weer gewoon afhankelijk van het getij. Ja, precies. Uh, nee. Want het, het, het afsluiten kan natuurlijk met hoogwater, maar het kan ook met oh, lager zijn. Het kan ook met storm of met, met bloedmooi weer. Dat is echt, ja. uh, de, de datum staat vast. En wat voor weer het is, we gaan gewoon door. Oké. Okay. Nou, dat is een beetje de, de, de instelling. Nou, nou ik, uh, mensen die in uh, de laatste etappe met Bram mee willen lopen, kunnen zich opgeven bij Beach Cleanup Boscalis. En dat is de website. En ik wens jou heel veel plezier op de laatste dag. Thanks. Dankjewel, bedankt. wel, Goed bedankt. Hoi.